1 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De Limburger, die de afgelopen dag molotov-cocktails... naar agenten en medewerkers van de gemeente gooide, is opgepakt. Hij werd s'avonds laat in de buurt van zijn huis in Halen aangehouden. De 59-jarige man was doorgedraaid... toen medewerkers van de gemeente een hekje kwamen weghalen... dat hij illegaal had neergezet. Hij probeerde eerst het hekje met molotov-cocktails in brand te steken... maar de brandweer verhinderde dat. Toen overgoot hij een agent met benzine... en bedreigde hij de politie met een kruisboog... Daarna hield hij zich schuil in zijn huis. Toen de politie de woning van de man binnenviel, bleek dat hij was gevlucht. Hackers hebben de berichtensite Twitter de afgelopen dag platgelegd. Volgens de hackersgroep UG Nazi was de berichtensite wereldwijd 40 minuten uit de lucht. In Nederland gebeurde dat aan het, begin van de middag, aan het eind van de middag en het begin van de avond. Het was een DDoS-aanval, waarbij Twitter vanaf meerdere computers zo vaak werd benaderd dat de site niet meer werkte. Nazi heeft dit jaar al meer websites platgelegd, waaronder die van de CIA in april. De groep zet zich af tegen de Amerikaanse regering. In het logo is Adolf Hitler afgebeeld, maar wat de groep verder met nazi's te maken heeft is niet duidelijk. Bijna 21 procent van de aandelen van KPN is nu in Mexicaanse handen. Steeds meer aandelen worden opgekocht door America Mobile, het bedrijf van de Mexicaan Carlos Slim, de rijkste man ter wereld. Hij biedt aandeelhouders van KPN 8 euro per aandeel. De beurskoers is momenteel 7,5 euro. Amerika Mobil wil uiteindelijk een belang van bijna 28% in KPN krijgen. Als een aandeelhouder meer dan 30% heeft, moet hij een bod uitbrengen op alle aandelen. Daar heeft Amerika Mobil kennelijk geen interesse in. Portugal heeft als eerste de halve finales bereikt van het EK voetbal. In Warschau versloegen de Portugese Tsjechië met 1-0 door een doelpunt van Ronaldo.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Opnieuw goedenacht. Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan. Ja, Vanavond vonden ze in Amsterdam in de Hermitage de tweede nacht van de Theologieplaats. Daarnet ja, in het vorige uur sprak ik met de winnaars van de Theologie Publicatieprijs en de Theologie Podiumprijs. En... In het komende uur wil ik graag met u verder praten... over uw overtuiging, uw levensovertuiging. Het, het was een verhaal uh, over een God die er altijd zou zijn. Het verhaal dat de uh, beide winnaars net vertelden, een, een hoopvol verhaal ook. Want uh, dat verlangen naar God, dat zou er altijd zijn, uh, betoogden de, de beide heren. En ik ben zo benieuwd op welke manier u nou hoopput uit uw levensovertuiging. Dat kan een christelijke levensovertuiging zijn. Maar misschien heeft u een hele andere overtuiging waaruit u even goed die hoopput. Daarover ga ik graag met u in gesprek in het komende uur. U kunt ons bellen op als gratis nummer 0800-1121 0800-1121 U kunt een mailtje sturen als u dat prettiger vindt naar casaluna.ncv.nl En twitteren, dat kan dan weer met hashtag casaluna. Ja, en ook muzikaal eh, staan we stil bij die levensovertuiging en de manier waarop eh, die levensovertuiging eh, op uh, ja, een andere manier zichtbaar is geworden in onze samenleving. Robert Long zong daar in 1999 een heel leuk liedje over. In 1999 opstond de NCRV 75 jaar en dus uh, vroeg de NCRV... het programma Volksspot deed dat aan tien Nederlandse uh, liedjesmakers... om een uh, gebod te bewerken tot een nieuw Nederlands lied. Even van de tien geboden, uh, dat was de vraag... Bewerkt dat tot een nieuw Nederlands lied. En uh, Robert Long, die uh, nam het gebod over hè, zondag rustig uh, uh, voor zijn rekening... en die maakte het volgende liedje. En dat is een liedje waarin heel goed de manier waarop naar geloof gekeken werd... en de manier waarop geloof een in, in de maatschappij... hoe dat veranderd is in de afgelopen decennia... dat, ja, die verandering liever gezegd... die laat hij heel goed horen in dit liedje, Robert Long. Vroeger op het dorp waar ik naar school ging Was het leven keurig ingedeeld Je kwam het verst met ijver en met godsbesef en plichtsgevoel En alles had zijn vaste plaats en elke dag zijn eigen doel Een vast patroon van tranen, zweet en heelt. Want maandag was wasdag En dinsdag was strijkdag De woensdag gehaktdag en donderdag was klikjesdag, de vrijdag was visdag. En zaterdags ging iedereen in bad. En dan kwam de zondag op de boerderij. De dag des heren, dus je mocht niet werken. Alleen de dominees in altijd volle kerken waren uitgerekend op die dag niet vrij Vroeger in het dorp waar ik naar school ging werd het grindpad zaterdags gehard. de plaatselijke slager en de plaatselijke kruidenier daar was je vaak op zaterdag pas aan de beurt na een kwartier en nergens een Big Mac of supermarkt want maandag was wasdag Dinsdag was strijkdag en woensdag gehaktdag. De donderdag was kliekjesdag en vrijdag was visdag. En zaterdag ging iedereen in bad. En dan was het zondag op de boerderij. De hele dorpsgemeenschap was weer neergestreken. Op houten banken onderging men donderpreken En zong daar galmend de juiste psalmen bij Nu wat een halve eeuw dichtbij Is het tempo aardig opgeschroefd De wereld heeft intussen bijna ongemerkte pas versneld We willen alles tegelijk Vakantie, vrijheid, werk en geld Alles moet kunnen Bijna niets meer hoeft. En maandag is paaldag. En dinsdag is golfdag. En woensdag blijft dag. En donderdag is fitnessdag. En vrijdag is kroegdag. En zaterdag gaat iedereen de disco in. En dan op zondag kom je weer wat bij. Al moet je smiddags wel je boodschappen gaan kopen. Dat kan natuurlijk, want de winkels blijven open. Alleen de dominees, die zijn op zondag vrij. Zondag op de boerderij. Liedje van het album De Tien Geboden 1999. Met het Metropoolorkest. En wat kan het orkest toch lekker swingen? Dat hoorden we net ook nog eventjes. Ja, het is de Nacht van de Theologie vannacht. Eerder vanavond werden er prijzen uitgereikt. tijdens de Nacht van de Theologie in de Hermitage in Amsterdam. En in dit uur wil ik graag van u weten. op welke manier u nou hoop put uit uw levensovertuiging. U kunt ons daarover bellen, 0800 1121. U kunt een mailtje sturen naar casaluna.cnw.nl. Twitteren, dat kan ook met hashtag Kazaluna. Mevrouw van Zanten, goeienacht. Ja, ik heb net toevallig die andere sprekers gehoord, die theologen. Ja. Maar mij interesseert dus vooral het, ook het filosofische aspect. Ja. Namelijk dat je dus, ik kijk dus zelfs naar Animal Planet, dat is zo'n kanaal op de tv over de dierenwereld. Dus Ja. En dan zie je dus dat alles toch een orde heeft. En, ook, en dan ook die veelsoortigheid van dieren en die kleuren. Mm -hmm. En dan, dan moet je gewoon erkennen dat, dat je maar een heel klein onderdeeltje bent van een heel groot uh, geheel. Van een schepping of hoe je het dan nu wil. En dat is voor mij al een reden om toch heel diep het hoofd te buigen voor dat grotere. En de een die noemt dat dan... God of Yahweh of, of Mohammed of noem maar, maar op. Maar het, en en Boeddha, maar uh, dat, die zijn allemaal, het zijn allemaal toch maar mensen, Mohammed en Boeddha. En zelfs Jezus is ook mens geweest en gestorven. Dus het gaat om mij omdat je gewoon, als je eerlijk bent... dat je moet toegeven dat, dat je maar een heel klein iets bent in een heel groot geheel. Ja, en u zegt dan, je, je moet dan uh, het, het hoofd buigen, zo zegt u dat, voor dat grotere. En ja. hoe... hoe... Duidt u dan dat grotere? Ja, dat, dat is juist wat ook die, uh, in die vorige gedeelte van uw uitzending... dat die, meneer Heiting, of weet ik hoe het. Ja, meneer is. Heiting, ja... Ja, daar was ik het toch wel mee eens. Die, die zegt, ja, wij noemen dat dan God. We geven dat de naam van God en zo. Maar uh, ja, dat een ander, die geeft het misschien een andere naam. Die, die zegt, jawee of Boeddha, weet ik veel. Ja, ja, maar u zegt het hogere en u heeft daar ook niet een heel, heel uh, uitgekristalliseerd beeld van hoe dat hogere er dan uit zou ja, moeten zien of wat dus, dat ja, dan is. Jawel, wat die heiting ook zei... je hebt dus allemaal door je geboorte... ben je in een bepaald milieu geboren. Ja. Christelijk, ik ben dus ook in een christelijk milieu geboren. Dus dan ga je dat ook in een christelijke taal... allemaal vertalen, die ervaringen. Ja, ja. En ik vind ook dat uh, de, het evangelie van Jezus... Uh, dat vind ik ook heel erg... Uh, ja... waarachtig en ook hoopgevend. En ook dat hij wil vergeven, bijvoorbeeld... de vergeving van de zonde... Dat vind ik ook hoopgevend dat je best zelfs een fout kan maken... maar dat de, de liefde van God dan dat uh, weer wil vergeven. Ja, dat is een hoopgevend iets voor u. En als u dan naar die natuurfilms kijkt, hè, naar Animal Planet kijkt... en u, u ziet die enorme verscheidenheid van leven die ja. er is... en de schoonheid daarvan, ja. uh, putt u daar ook hoop uit? Ja, daar krijg ik alleen maar een hele grote eerbied voor. Eerbied? Ja. Ja, dus daar krijgt u eerbied. Eerbied voor het leven, als u daar naar kijkt. En bijvoorbeeld dat evangelie, daar, daar putt u hoop uit. Ja, ja. Mevrouw van Zanten, mag ik u bedanken voor uw reactie? Ja. En ik wens u nog een hele goede nacht. Ja, daar. Dag. En dan ga ik naar Ellie. Ellie, Goede goedenacht. goedenacht. Op welke manier put jij hoop uit je levensovertuiging, Ellie? Nou, niet direct hoop, maar... Ik wou, dan, ik wou eigenlijk beginnen dat ik vroeger als kind heel veel bad... van lieve heer, laat alsjeblieft de oorlog ophouden. Ja. Ik hoor mezelf terug trouwens. Uh, ik hoor dat niet, ik hoor hier geen echo. Heb je de radio nog staan, Ellie? Nee, die heb ik uit. Oké, okay. ik weet niet of wij daar wat aan kunnen doen. Nee, onze technicus Tim Schut van nee. Uh, gaat het wel zo? Ja, ja okay. ik, ik praat wel door. Maar okay. uh, dat hielp dus niet... Van laat alsjeblieft de oorlog ophouden. Nee, nou, dat nee. heb ik jaren niet gebeden. En toen uh, ben ik begonnen te bidden. Van nou, te bedanken voor alles uh, wat ik had of heb. Ja. En nou, op een gegeven moment krijg je kinderen. En dan denk ik van nou, dan bid je voor de kinderen. Laat ze gezond opgroeien en dat soort dingen. En laat ze gelukkig zijn. Nou, dat hielp ook niet. Want uh, onder, onder andere mijn dochter. Ja, die is dan nu wel gelukkig. Maar die heeft haar eerste kindje verloren. Ja. Dus toen ben ik ook ge opgehouden met bidden. Maar ik heb voor mijn gevoel wel, en dat merk ik ook bijvoorbeeld in dromen... of ik voel dat iemand bij me is, dat heb ik wel. En, en als je dan zegt dat er iemand bij je is, hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Wat merk je dan, of wat ervaar je dan? Nou, ik heb ook een keer gemerkt van mijn kleinkind... dat, dat gevoel had ik heel sterk. Het lampje begon te, te, te beven, te trillen. En welk ik keek lampje? om me heen, want ik had ook een plant staan. Ja, wel welk lampje blaadjes... begon te beven? Een lampje bij jou in de kamer? Of hoe moet ik ja, dat, het, het, het glaasje, de, glaasje eromheen. Okay, ja. Maar de plant die er de vensterbank even een paar centimeter verder vanaf stond, die bewoog niet. En dan had ik wel heel sterk gevoeld dat het mijn klein, kleinkind was. En in mijn dromen heb ik bijvoorbeeld mijn moeder heel erg gevoeld. Mm -hmm. Dus in dat opzicht geloof ik wel... Ja, dat je nog contact kan houden met in dit geval de overledenen. Nou ja, contact, maar in ieder geval dat ze laten voelen dat ze er nog zijn. Dat ze er nog zijn, ja. En, en put je ja. daar hoop uit? Uh, niet hoop, maar ik vind het wel fijn. Een soort troost, zal ik maar zeggen. Ja, ja daar put je troost uit. Maar het bidden echt hè, voor, voor de goede zaak, hoe je dat dan ook zou willen interpreteren... Nee, daar hè? ben ik mee nou persoonlijk is of, of maatschappelijk laat de oorlog ophouden... dat, dat, dat uh, sorteerde niet het gewenste effect, zou ik maar zeggen. Nee. nee en, en is dat nog steeds een teleurstelling voor je? Dat dat uh, niet, niet heeft geholpen? Nou, niet zozeer een teleurstelling, maar meer een realiteit van... Nou, zo werkt het ook niet. Nee, nee, nee, Nee, maar het feit dat je nog contact kan houden met mensen die je... Uh, letterlijk letterlijke zin niet meer zijn, dat, dat biedt troost. Dus er is nou, wat, jou ja. betreft, wat jou betreft, Ellie, meer tussen hemel en aarde. Dat blijkt dan maar weer. Ja, ja, ja. Ja, en dat ervaar je op deze manier. Ja. Ellie, mag ik je bedanken voor je telefoontje? Graag gedaan. En een goede nacht nog. Dag ik ook. Dag. Dag. Ja, op welke manier put u troost uit uw levensovertuiging... wat betekent die levensovertuigingen voor u? Op welke manier uh, uh, maakt die deel uit van uw dagelijks bestaan? Of is het inderdaad... Troost die zo'n levensovertuiging kan uh, bieden, zoals bij Ellie? Uh, of, of, of is het, is het uh, onbestaanbare of het onbegrijpelijk? Hè? Die, die, die, die uh, verhalen die Ellie net vertelde over, over die moeder van haar... die, die er zo ineens in haar dromen er toch ineens weg is. is. Is dat misschien voor u iets waar u hoop uit putt... of waar u zich uh, door getroost voelt? U kunt bellen over dit soort zaken vannacht in Casa Luna... in deze Nacht van de Theologie 080121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. En u kunt ook een uh, tweet sturen naar hashtag Casa Luna. Ja, en dat geloof is nog steeds ook in het, in het theater een, een belangrijk thema. Zo was bij het afgelopen Amsterdamse Kleinkunstfestival, waar gestreden wordt om de Wim Zonneveldprijs, was er een voorstelling van cabaretier Simon de Jong... iemand die in een vrij streng Calvinistisch milieu is opgegroeid... en die voorstelling die gaat dan ook over de manier waarop hij daar zijn plek in vindt... en op welke manier hij afstand neemt van dat milieu, uh, zijn eigen weg wil gaan... maar dan ook weer zonder uh, uh, mensen die wel trouw blijven aan die, aan die, die, die oude uitgangspunten... waar, waar, ja, waar hij dat toch wat moeilijker mee heeft. Hij wil Die mensen die wil hij die niet kwetsen. En dat levert echt een mooi half uurtje theater op. En dit liedje, dat uh, zong hij ooit bij ons in het programma Schepper Kool Een programma op uh, zondagmiddag, tussen 2 en 4, op uh, Radio 5... over levensbeschouwing en cultuur. En dit liedje uit die voorstelling... Je hoeft niet bang te zijn, uh, zong hij toen. Een mooi liedje uh, waar je niet erin slaagt om zichzelf te zijn... en tegelijkertijd respect op te brengen... voor de mensen die niet meer... Uh, ja, die hij niet meer volgt, maar die hij nog wel hoog heeft zitten. Een bijzonder liedje. Dit is Simon de Jong. Al weken van tevoren maakte ik al tekeningen. Voor de Sint, zijn boot, zijn paard ons dak, netjes binnen de lijntjes. Anders ging ik, zei mijn moeder, net als alle stoute kindjes. In de zak. Ik was dat jaar zo braaf geweest, maar bij de Sint op schoot wist hij mij haar fijn te vertellen, al mijn kleine stoute dingen. Dus daar stond ik, trillend als een riet. Voor straf De zak van Sinterklaas te zingen Mijn moeder zei niet lang daarna Dat Sinterklaas oom Erik was En toen begreep ik voor het eerst Dat wat voordien zo prachtig leek Een leugen was En in de klas bleek iedereen Dat ook al lang te weten En toen op zondag in de kerk de dominee ging preken en sprak van zonde, van de hel, de hemel. En van Jezus wist ik dat dat een leugen was en dat de hele kerk ervan zou weten. Maar toen ik aan mijn moeder vroeg, of God, oom Erik heette, en zij dat niet zo snapte... Heb ik heimelijk gezwegen Zoals ik elk jaar Binnen de lijntjes heb getekend Laat ik haar tot aan haar sterfbed In de waan Dat God bestaat Simon de Jong. Je hoeft niet bang te zijn uit zijn gelijknamige voorstelling. Een opname uit Schepper en Co. van 6 mei, jongsleden. En Simon de Jong speelt die voorstelling ook komend seizoen weer samen met de andere finalisten van die Wim Zonneveldprijs 2012. Ze gaan gedrieën op uh, tournee En die tournee begint, denk ik, zo in september. En loopt dan door tot en met december. Trouwens, over Schepper en Co. gesproken. Ook komende zondag is er een aflevering van dat programma op Radio 5. Om twee uur begint dat. En daarin ga ik dan verder praten met Gerben Heiting. die u in het vorige uur van Kamer. Ook hoorde. Ik praat dan verder eh, met hem over dat eh, boek Golfslag van de Tijd... over de religieuze wortels van onze moderne samenleving. Dat boek dat dus bekroond is met de theologie-publicatieprijs. En dat gebeurde allemaal vanavond op de Nacht van de Theologie. En eh, daarom praat ik graag ook met u verder over de manier waarop... Uh, levensovertuiging voor u een rol speelt in uw leven. Op welke manier put u bijvoorbeeld hoop uit uw uh, levensovertuiging? U kunt bellen 0800-1121, 08 U kunt een mailtje sturen naar casaluna.ncf.nl. En u kunt ook twitteren als u dat prettiger vindt met hashtag Kazaluna. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas...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 Hoge Rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Met het naakte lichaam voor degenen in het witte licht, voor degenen die weet, we komen samen. Inderdaad, bij de NCRV op Radio 1. En het gaat in Casa Luna in dit uur over uw levensovertuiging... en de manier waarop die voor u van belang is. De manier waarop u daar misschien hoop uitputt. U kunt ons bellen op 0800-1121. 0800-1121. U kunt een meldje sturen naar casaluna. Het NCRV.nl en Twitter ik kan met hashtag Casaluna. Ja, en dat liedje van Ramse Schoffie daarnet... daar kan ik maar één ding over zeggen. Commentaar overbodig. Martin, goeienacht. Goedemorgen, ook. Dag Martin. Ja, oh. ik had besloten toch op dit uh, best wel moeilijk onderwerp ook te bellen. Ja. Maar dan wou ik hem uh, lekker bondig houden. Dus ik had, hem, uh, ik had hem goed bedacht, dacht ik. Ja. Hoop uh, op uh, uh, in mijn geval mijn visie. Uh, wat er aan hoop overblijft, is dan dat we voortbestaan. Ja. En als we niet voortbestaan, dat we er heel weinig van merken op dat moment nog. Mm -hmm. dus en en leg eens uit. Eindigt. Leg eens uit, Martin, op welke manier jij put uit het voordat we voortbestaan... de manier waarop jij ook voortbestaat? Nou, dat je identiteit uh, bewaard blijft. En uh, ja, kijk, dat je in een andere dimensie uh, belandt, zullen we zeggen. Dat dood iets tijdelijks is. Mm -hmm. Dat lijkt me het meest hoopvolle. Dat je ja. niet weg bent, zullen we zeggen. Dat anderen die uh, weg waant ook niet weg zijn. Ja, uh, en dat dus inderdaad daaraan vast, als er ook helemaal niks is, geen andere dimensie, dat het dan ook echt uh, niks is. Ja, en dan weet je dat niet, dus dan is het ook geen drama, zeg je eigenlijk. Nee, voilà. <laughs> maar goed, het, het feit dat er een andere dimensie zou kunnen zijn, daar, daar put jij hoop uit. Geloof jij in zo'n andere dimensie? Uh, um, mm, ik hang tussen die twee opties in eigenlijk. Dat is ook weer de twijfel. Die mm -hmm. aan de hoop vastzit. Je weet het niet zeker. Nee, nee. En je kan het wel uh, trachten zeker te maken. Maar het zijn eigenlijk twee opties die ons wachten. Of er is niks, of er is een heleboel nog. Of een, in ieder geval een andere dimensie. En ik kan er wel iets duidelijker over zijn. Als dat ik. Uh, mm, uh, heel veel mensen denken dat je naar een plek gaat. En dat impliceert dat je daar nog niet bent. Hoe bedoel je? Nou, kijk, je kan zeggen, van als er een andere dimensie is, dan, dan, dan, dan is dat als een reis. van Ik ga naar, van hier naar daar en daar ben ik dus nog niet. Mm -hmm. Er is echter een, een, een gedachte, een wetenschap die zegt, daar ben je wel. Alleen je ben je er nog niet bewust van. En welke gedachte is dat? Welke wetenschap is dat? Mm, heel erg goed gezien zou het boeddhisme zijn. Maar dat is een hele orthodoxe variant ervan. Maar je zou het ook in de wetenschap kunnen zien als een parallel universum. Ja, en je hoe? Je bent daar al. Ja. Alleen, uh, je bent er niet van bewust. Dus je bent op de, in duo aanwezig eigenlijk. Of mogelijk zelfs in trio of in meerdere dimensies aanwezig. Oké, okay. maar ik wil het even wat persoonlijker proberen te maken. Martin, even je zegt, er zijn heel veel mogelijkheden. En eh, de ene wetenschap denkt er zo over de andere zo. Sommigen zeggen, je bent in parallele dimensies aanwezig. Hoe kijk je daar zelf naar? Is dat inderdaad het niet weten? en... Uh, uh, op zijn best hopen dat er een andere dimensie is nadat je uh, doodgaat, of uh, heb je een toch een wat wat, wat meer over te, uh, hoe moet je dat zeggen, een toch wat meer duidelijke opvatting daarover voor jezelf, of is het inderdaad het het het, het je neerleggen bij het niet weten? Ja, het is echt inderdaad twijfel tussen die twee opties. Want ik vind dat, dat ik het ook niet hard kan maken... zo zeker als dat een christen bijvoorbeeld gelooft in hemel... of een uh, bepaalde vorm van boeddhisme gelooft in uh, het nirvana. Uh, dus dat zijn andere dimensies waar het dan mogelijk goed zou zijn... of waar je dan mogelijk uh, gestraft wordt, wat je dan ook weer hoort... of, of waar je mogelijk een correctie krijgt. Uh, mm -hmm. dat, dat, dat, dat geloof ik allemaal niet zozeer. En kun je overweg met dat niet weten, Martin? Ja, ik vind dat wel, wel eigenlijk een veiligheid, waardoor je uh, eigenlijk, als je het zou zeker weten dat het daar allemaal beter is, dan zou je misschien de hand aan jezelf leggen. Dat, misschien, dat is ook voor een klassieker. <laughs> ja, ja, ja, ja. Toch? ja, dat je het dan, een beetje dan, bespoedigt. Ja, bedoel maar. De onzekerheid zorgt er ook voor dat je, dat, dat je het leven hier geniet en het uh, maar zo houdt. Uh, ja. is, is dat wat die onzekerheid je ook uiteindelijk misschien wel geeft? Dat je denkt van ik moet nu dat leven de moeite waard maken. Want je weet het gewoon niet of, of je nog een tweede kans krijgt of een andere kans krijgt. Mm, ja, maar dan merk je er ook weinig van. Dus, uh, dus dan is het, dat zou ook een reden zijn tot heel immoreel gedrag. Dus dat is heel moeilijk eigenlijk. Uh, aan de andere kant, ik geloof dus wel dat, dat er iets is in mijn uh, ge, uh, ja, visie. Uh, uh, en dat, um, ja, dat je op een bepaalde manier je identiteit behoudt, zelfs. En dat zelfs die identiteit daar al was. Dus dat je jezelf weer uh, tegen gaat komen. Ja. En in mijn visie heb je zelfs jezelf hier neergezet. Mm -hmm. Als je het goed, het boeddhisme beleest, het orthodox boeddhisme, want er zijn uh, ja, weer zoveel varianten dan zou je daar ook vanuit kunnen gaan. Dat je op een bepaalde wijze jezelf uh, de, ervoor getekend hebt hier te zijn, zogezegd. Ja, ja, ja, maar Martin, je zegt dat ik weet het niet helemaal zeker, maar wat je nu vertelt, dan denk ik, ja, eh, eigenlijk heb je dus wel een idee. toch? Um, ja, maar met dus die slag om daarom... Dat, dat dat eigenlijk dus inderdaad een heel... Um, um, iets heel persoonlijks is op een heel dus, dus uh, op een heel eigen niveau beleefd moet worden. Dus ik zou er niet zo snel mee, uh, ja, hoe zeg zeggen dat. Je gaat niet dat, naar andere dus, mensen toe om te zeggen dat dit de waarheid is. Je ja, dat voor jezelf. Ja, ik heb het er nu over, dus ik ja. in die zin. Um, maar dan dan inderdaad. Uh, um, ja, kijk, in, in, in het boeddhisme wat ik aanhang... is bijvoorbeeld uh, mededogen van de goden heel belangrijk. Mm -hmm. Dus als je, dan, als, je, als je dan straf zou stellen... dan zouden we heel blij moeten zijn dat de goden... Uh, of het ho hogere wezens wordt er dan beschreven... Uh, mededogen hebben naar ons mensen... Ja. In die zin. Dat zou al hoop kunnen geven. Want met, een, met, een, met, een, met hun wil zouden wij, bij wijze van spreken, al niet eens meer bestaan. Want zo, zo, zo, zo vriendelijk zijn we vaak hier niet. Dat, dat blijkt maar uit, uit al die oorlog en al die ellende. En Martin, jij gelooft wel in dat mededogen van die goden, zoals jij dat omschrijft? Um, ja, ja, ja, een soort, ja, ja, ja, ja. Nou, dat, dat is waardoor hun zelf ook. Dat is eigenlijk een, een bouwsteen. Van, uh, uh, waaruit het hele universum bestaat vanuit deze religie. Uh, dat is dan. Dat boeddhisme. Ja, het is een boeddhisme. Um, een, een, een, een, een, een, een, het orthodoxe boeddhisme. Wat beschreven wordt in de boeken van de heer Li Hong si, Dat is een Chinees. Als je het toch echt wil weten. Ja, nou ja, ik vraag het nou dus Ik wil het graag weten. <lacht> nou ja. goed, zonder de reclame voor te willen maken. Maar het is wel correct om de bron te vermelden, inderdaad. Ja, en uit die bron. Uh, uh, die boeken van, van die, die Chinese schrijver... daar put jij in ieder geval zo te horen inspiratie uit. Als er al iets is, dan is dat hetgeen wat ik uh, geloof inderdaad. En anders ben ik heel reëel en nuchter en dan, uh, ja, dan, dan, dan maar niets. En, en anders is, na, om terug te, te komen bij het begin wat ik zei... dan is mijn minste hoop dat we voortbestaan. En, ja. en, uh, maar goed, ja, dan mag je maar hopen dat je in een beter leven terechtkomt... dus als dat je nu leeft ja ja ja zoiets. Maar... Je bent dan altijd geneigd te denken, het moet hetzelfde blijven of beter of zoiets. Terwijl, ja, dan, dan heb je al zoiets van, er dus een verbetering aan de... Uh, dus als die dimensie er is, dan liefst ook uh, ja of een beetje zoals het is of een stukje beter. Zo. Martin, dankjewel voor jouw gedachten bij dit thema van vannacht. Dank okay. voor het bellen en tot een andere ja, keer. Groetjes. Hoi, dag Martin, hoi. dag. Ferdinand, goeienacht. Ja, hallo, hoe gaat het met u? Met mij gaat het prima en hoe gaat het met u? Ja, nou, ook prima. Dat doet me deugd. En ik nou, ben ja. heel erg benieuwd uh, op welke manier u uh, uh, ja, troostput uit uw levensovertuiging. Dat zijn misschien nou, dus wat troost, grote woorden, maar... Troost. Ik zal het zo kort mogelijk vertellen. Graag. Een jaar of... Uh, een jaar 2000, dus alweer twaalf jaar geleden... hebben wij een tocht gemaakt naar uh, Santiago, de Compostelle. Ja. En ik had een hele, ook van de oorlog overgehouden, ik ben niet zo jong meer. Ja. Zware bronchitis, kara heet dat... Yeah. En uh, ik dacht, nou, ik haal het niet, maar ik, ik loop mee. Mijn vriend, en nog een paar anderen, mijn vriend dat heel erg... Ik kom mezelf terug, maar dat klacht iedereen over, denk ik. No? Mm -hmm. Mijn vriend dat heel erg psoriasis is. Yeah. En, uh, nou, we zijn die toch te aangaan. Het was voor mij in de beginfase een marteling. Yeah. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik haal het niet meer. Ik, ik, ik hield ze niet bij en ik... Ik zat op een gegeven ogenblik onder een boom uitrusten en mijn vrienden waren al een stuk vooruit mm -hmm. toen er opeens een, ja, ik denk een, ik, ik, ik kan er nooit goed een beschrijving geven, een, een oude man, zeg maar, uh, een, een, een, iets, uh, iets ouds en die, die zei tegen mij in Spaans, maar ik spreek dus redelijk goed Spaans, ja. Uh, ...kom op, laat je niet kisten. Ik breng je terug naar je vrienden. En hij pakte mijn arm en hij bracht me omhoog. Ja. En uh, we liepen achter mijn vrienden aan. En ik voelde me op een gegeven moment veel fitter en, en, en er ging iets omheen. zijn enfin, op een gegeven moment was die man ook weer verdwenen... ...en ik heb die tocht afgemaakt met een heel goed gevoel... Ja. En wij kwamen tot de conclusie in het plaatje dat ik niet meer kortademig was. Mijn bronchitis was zo goed als over. Echt waar. Ja. Ik had tien jaar bij een specialist gelopen. Ja. Vier keer per jaar. En uh, toen ik terugkwam, heb ik die gesprek, heb ik dat afgezegd. Tot nu toe ben ik, ik heb wel wat, maar dat, die grote ziekte van mij was over. En hoe je dat, Ferdinand? was genezer van de psoriasis. Ook, ja. Yeah. En die heeft voor de katholieke kerk gekozen. Die werkt nu in Zuid-Amerika al, nou nu al tien jaar. Ja. Yeah. Ik heb dat niet gedaan, maar waarom ik dit verhaal vertel is dit. Welke god je nou in gelooft of waar je nou doet, het, is, het zijn allemaal rivieren die uiteindelijk in de zee komen en dat is wat je kan noemen God of de natuur of het overweldigende mysterie. Maar hoop, en ik hoop dat mensen die nu naar me luisteren... en die misschien ziek zijn of ellendig en na en hopeloos... Ja. er is hoop. Je moet in jezelf geloven en proberen altijd voor... Ja, dat er iets was kan gebeuren. Voor mij, ik vind het een wonder. Ja, ik dit... vertel het zo nuchter mogelijk. Ja, maar dit, maar dit klinkt het is inderdaad. Het gebeurd is. Ja, dit klinkt inderdaad heel wonderbaarlijk. En die, wonderbaarlijk. die, en die oude man, of die oude verschijning. Uh, uh, hoe, hoe duid je die achteraf? Nou, dat weet ik niet. Ik heb gesprekken gehad met priesters. toen ik terugkwam. om die verhaal te Terwijl ik. Ik ben helemaal niet katholiek. Maar ik wou het ware weten van dit wonder wat me overkomen was. Mm -hmm. En zei hij: Ja, dat is de heilige Sint Jacob. zei, ja, nou, ik weet. Dat, ja, wat moet je daarover zeggen? Ja, dat ja. weet ik niet. Ja, want, want de, de vriend weet... met wie je onderweg was. die, die uh, heeft zich aangesloten oh. bij de katholieke kerk. He. die werkt nu voor de katholieke kerk in Zuid-Amerika, ja. zeg je. Uh, die heeft helemaal bekeerd. Die, die werkt daarvoor. Ja, dat is bij jou niet gebeurd. Je hebt niet bekeerd. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik heb intellectueel. ondanks dat dit me overkomen is. Altijd grote moeite om het te binden aan één verhaal. Mm -hmm. ik, ik, ik wil wel geloven, ja. maar op deze aarde is het geloof één grote oorlog. En daar wil ik me niet aan binden. Nee. Ik wil mijn gel geloof wel geven als ik vrede om me heen zie. Maar dat is niet zo. Nee. Je bent bang om je ergens aan te binden, want dan breekt de pleuris uit. Dus dat wil je niet, maar je hebt wel, door wat jou is overkomen... en het feit dat je, dat je, dat je toch op wonderbaarlijke wijze... want zo mag je dat inderdaad wel noemen... genezen was van je kara... Eh, dat, dat heeft je wel doen beseffen dat er altijd hoop is. En dat is wat je de... Uh, uh, ik wil zo zeggen dat er meegeven. altijd hoop is en dat er een mysterie is... zonder nou precies te omschrijven wat ik daarover denk... want dat heb ik je net uitgelegd, waarom niet? Nee. Maar dat er een mysterie is wat op een gegeven moment, je moet nooit je hoop verliezen. En er is iets wonderbaarlijks in dit universum... wat op onverwachte momenten... die je toch tegenkomt, en vaak in de diepste ellende. En dat is wat jou ook dus, is overkomen. Nou ja, goed, ik, ik ben meteen teruggegaan naar mijn specialist. En ik heb gezegd, ja, u zou het niet geloven... ik, ik loop tien of vijftien jaar bij u om de, om de twee maanden, maar... Ik heb niks meer. Hij zei, nou ja, ik, ik weet het niet. Hij, hij was er niet. hij vond het eigenlijk niet leuk. Ik. Nee, nee, hij miste weer een hij, patiënt. Hij begreep het niet. Nee, nee, nee. Jij, jij begrijpt het ook niet, maar het is je wel overkomen. En... Het is me overkomen. En en wat zeg ik zeg vertel je... is dat ik mensen die ziek zijn en, en ellendig en naar... toch de hoop wil geven dat... geloof je jezelf, geloof dat er zoiets is... Ja. En dan voel je je veel beter. Ferdinand, blij Daarom heb je... ik het verteld, anders had ik het nooit gedaan. Ferdinand, blij dat je dat verhaal wilde vertellen vannacht in uh, Casa Luna. Ik heb het heel graag gedaan. Ik wens je nog een goede nacht. Ik wens jou ook een goede nacht. Dag Ferdinand. Hanni, nacht. Ja, hallo. Nou, hani, ik, ik heb dit verhaal, ja... Ja, toch met een zekere scepticis zitten beluisteren. Ja, waarom? Ik weet het niet. Ik, ja. ik, vind, ja. ik vind mezelf gelovig. Ja. Maar van de andere kant, ik zit met zoveel vragen dat ik soms denk, waar ben ik mee bezig? Ja, maar even, ik wil nog even refereren aan... Nu hoor ik trouwens een echo. Staat je radio nog aan, Nee, ik heb hem helemaal uit. En die echo die zit regelmatig s'nachts op de radio. Want ik wel wel eens En het is altijd die verdomde echo. Nou, we gaan de echo negeren. Is dat een goed idee? Nee, je zegt, ik hoor het verhaal met sceptisch aan. Het verhaal van Ferdinand. Tegelijkertijd, Ferdinand heeft dat zo ervaren. Ferdinand die gelooft in het mysterie. Dus van waar dan die sceptisch Dat begrijp ik daar niet zo goed. Ja, ik heb ik heb zelf ook wel dingen meegemaakt waarvan ik zeg... nou, ja, uh, is dat leiding van boven? Wat is het? Maar ja, dat toch, weet Ferdinand ook niet. Dat zegt hij ook, hè? Nee, nou, dat dus heb ik hier ook zelf hier in huis meegemaakt. Mm -hmm. Maar toch ben ik iemand die dan ja, toch weer de nodige vragen stelt. Uh, het zal me nooit vergeten dat uh, ik kom van origine uit het Regende Zelfs. Ja. En Major Boschart die zei ooit tegen mij... Luister eens jij. Uh, toeval bestaat niet. Toeval is de handtekening van God. Ja, dat zet je dan wel aan denken. Mm -hmm. Terwijl dat ik van de andere kant... ja, toch met heel veel vragen blijf zitten. Ja, en welke vragen zijn dat dan, Honey? Nou, bijvoorbeeld... Uh, ik vertelde net al aan de religieuze die opnam. Ja. Uh, ik ben zelf oplater van de Benedictijnen. Wat is dat? Dat is de derde orde van de Benedictijnen. Mm -hmm. uh, die monniken, die leven heel sober. Uh, kennen geen luxe. Komen zes keer per dag bijeen om te bidden. Ontzeggen zich werkelijk alles. Dat ik wel eens denk, waar zijn jullie dan nou mee bezig? Wat voor nut heeft dit? Ja. Waarom? Straks kom je erachter of niet achter... dat het allemaal voor niks geweest is. En toch ben je uh, aangesloten toch. bij die orde van die Benedictijnen. Ja, ja, omdat toch iets me daar ja, weer naartoe trekt. En wat ja, is dat dan? Aan ja, de ene juist, kant denk je, ja, waar zijn precies. ze mee bezig en waar ja, leidt dat dan toe? Ja, dat is een vraag die ik mezelf duizend keer stel. Dat ik denk, ja, wat trekt me daar nou? Terwijl ik van de andere kant... Ontzettend rationeel ben. en ja, Ik heb ook ooit het, uh, de programma's gevolgd. Wonderen bestaan op de carotip. Ja, ja, ooit. ja. Nou, ja, ik keek ernaar. Het boeide mij. Maar ik had toch gelijk van de andere kant ook weer zoiets. Ja, ja, het zal wel. Hm? Het zal wel. Ja, ik. Ja, het is bij mij gewoon heel erg dubbel. Ja, het is dubbel. Aan de ene kant uh, word je erdoor aangetrokken. Juist. Aan de andere kant kun je het gewoon niet geloven. Uh, ja, maar. Want denk ik, willen wij gewoon dat er een hogere macht is? Uh, is dat een soort verzekering voor ons? Van nou, als we overlijden, oh, dan hebben we het zoveel beter. Mm -hmm. Ik heb een man die een bijna doodervaring heeft gehad. Ja. Nou, als ik dit verhaal van hem hoor, dan denk ik ja. Ik heb naar aanleiding daarvan het boek van Pem van Bommel gelezen. Van? Pem van Bommel, de cardioloog uit Arnhem. Mm -hmm. Heel boek geschreven heeft over bijna doodervaringen. En de mensen, allemaal los van elkaar, vertellen allemaal hetzelfde. En dan denk ik, ja, het zal wel. Ja, dus aan de ene kant kun je het niet geloven, aan de andere nee. kant wil je het ken ik wel heel graag geloven, ja. want je, je, je bent ja. uh, actief bij die orde van die Benedictijnen. Ja. En altijd actief geweest in het helftleger. Ja. Maar wat is het dan dat. Toch uiteindelijk je steeds weer doet besluiten. Aan en de ene kant kun je het gewoon niet geloven. Ik bedoel, nee. dat gaat je te ver om dat te geloven. Ja. Aan de andere kant ga je toch steeds terug naar of dat legeren of ja. naar die benedictijnen. Nou, Wat ben... hoop je daar dan te vinden? Ja, misschien een stukje rust. Ik, ik weet het niet. Dat kan ik helemaal niet benoemen. Ik ben ooit uit overtuiging katholiek geworden. Ik mm heb -hmm. ook nooit geen minuut spijt van gehad. Hoop, ik vind, ik vind dat ja, zo'n mooi, mooi thema. Ja, dat weet ik, dat vraag ik jou. Ja, dat weet ik niet. Nee. Waar moet je nou hoop op hebben op een betere wereld? Op, op, ik weet het niet. Nee. Dan denk ik, nou, die hoop die kan ik wel laten varen. Want die zal er niet komen. Maar toch ook weer niet, want je gaat toch steeds weer terug. Ja, ik ga inderdaad steeds weer terug. En ik kreeg laatst nog een heel gesprek met een dame... die, die op het kerkhof stond, bij het gras van haar man... En uh, oh, het was allemaal zo naar en, en ze was alleen. En, ja, dat snap ik ook. Maar van de andere kant denk ik dan weer... Uh, je hebt een mooie viering in de kerk gehad. Uh, nou, daar ga je er dan van uit. Mijn man heeft een beter leven. Nou, wees daar dan nu blij om. Dat hij nu een beter leven heeft. Ja. Maar dat wilde dan weer niet in dan denk ik, ja, wat zoeken wij dan in die kerk eigenlijk? Ja, Dus eigenlijk is, is, is, is het een aantrekken en een, een, aantrek een afstoten doorlopend. Ja. Uh, uh, en toch wil je, wil je er ook niet aan om definitief met die kerk te breken. Nee. en dat is nou het hele wonderlijke. En laten we dat dan maar een kracht, een macht van boven noemen. Ik weet het niet. Ja, ja, dat is mooi. Ja, ik, ja. ik weet het niet, want ik ben zo sceptisch over alles en nog wat. En ja, sorry, het zijn zo mijn mensen die... Ja, uh, die wel vast gelooft van er is een God. Nou, ik heb er bewondering voor. Ja, ja, en jij noemt het een kracht van boven, die ja. je uiteindelijk steeds toch weer ja. terug laat gaan. Nou, in dit geval dan naar de Benedictijnen daarvoor, ja. naar dat leggen de s'raals. Ja, absoluut. Nou, ja. Laten we dit gesprek beëindigen. Er zijn meer mensen die bellen. Maar, maar ik denk niet dat veel mensen zich hier ook nog wel in zullen herkennen. Ik ben heel benieuwd of dat zo is. En zo ja, dan roep ik die ook op om, om te bellen of te mailen of te uh, twitteren met ons. Nou, ik heb, ik heb soms wel eens de indruk van... ik zou wel eens een enquête willen houden onder al die mensen... die altijd zo vroom in de kerk zitten. Van, wat trekt jou nou hier? Nou, we hebben nog een kwartiertje, dus we zetten hem op. Stel ik voor... Nou, ik zou zeggen, doe je best. Als ik resultaten binnenkrijg, dan uh, ga ik die met jou en de overige luisteraars ik, uh, delen, Hannie. Ik luister wel door. Fijn. Okay, Dankjewel vanaf. voor dag. je verhaal. Dag, Hannie. Dag. Har, goeienacht. Hey, ik ben het door, zeg jeetje. Mina. Ja, maar de, de wind. Wat? De wind, Har. De wind, dat merk ik. Ja, inderdaad. Ik kom jaar is een keer dubbel, maar daar heb ik ook maniertjes voor. Ja. Oké, Nicole. We zijn wel lijf samen... In contact met elkaar. Ja, wij staan ja, met elkaar in contact, Het haas. onderwerp vanavond is zingeving en geloof. Hè? Ja, geloof. Ja, ja. En, en de hoop Jongens, die je daaruit kunt putten. En de hoop. Nou, ja. ik, zou, ik kan je 10.000 volgende geven. Ik woon in, in mijn huis. Hallo, ik hoor alle gesprekken doorheen, maar ik zal graag wel mijn verhaal vertellen, hallo. Ja, hoor ja, ja, ja ik hoor je luid en ja? duidelijk, maar ik hoor er ik geen gesprek doorheen, hoor. Oké, okay, ik, ik kom er niet. Jij ja, ook, helemaal Ik kom nu. Ik kijk nu naar de, naar de schilderij, ik kan je het je gelijk laten zien... Hoor. als je een webcam hebt, ja. uh, ontvangst hebt. Hallo? Ja, nee, dat heb ik niet, dat heb ik niet. Oh. Nou, oké, met van en light. Anyway, ik, uh, anyway. Ik, ik, ik kijk naar... Hallo, er zit er eentje erheen te klooien, ik kan niet weg. Ja, ik, hallo! Had, ik, weet je, zolang er ja. iemand doorheen klooit... zolang er, ja. er iemand doorheen klooit... Uh, vragen, uh, gaan wij dit gesprek niet, uh, niet voeren, want dat wordt heel erg ja. lastig. Bel nog ja. even ja. terug, maar, wie weet dat dat beter, uh, beter ik gaat kom, dan zo. Ik, ik ben alleen, ik ben nu alleen. Hallo, geloof ik? Nee. Ben ik nu alleen? Hallo? Hart, ik stel voor dat we dit gesprek straks opnieuw opstarten... want uh, als er technische problemen zijn, is het geen vrij gesprek om zo te voeren... omdat we elkaar niet goed kunnen verstaan. Dat zou jammer zijn. Hart, dankjewel voor het bellen en hopelijk bel je zo nog eventjes uh, terug. Uh, er komt een mailtje binnen van Sebastian Jaarsma. Ja, dat gaat ook over die twijfel. En Sebastian schrijft. Uh, ik vind geloof misschien wel gebaseerd op wanhoop. In tijden van pijn en verdriet kun je bidden. Maar God kan jouw situatie niet veranderen. Extreem voorbeeld. Tijdens het in nood te water raken kan je heel snel bidden. Maar het is verstandiger om te zwemmen. Geloven in iets dat niet aantoonbaar is, is voor mij onrealistisch. Schrijft Sebastian Jaarsma. Uw reacties zijn welkom op 0800 1121. U kunt uh, mailen naar Kaza Luna en u kunt ook een tweet uh, sturen. Of u kunt twitteren met hashtag Kazaluna. Op welke manier uh, speelt een levensovertuiging in uw leven een rol? Op welke manier kunt u daar uh, hoop uit putten? Aan de telefoon, als het goed is, Lucas. Goedendag. Lucas, ben je daar? Ja. Dag Lucas, Goeiedag. Goedenavond, Lucas. Lucas, op welke manier put jij hoop uit jouw levensovertuiging? Ja, voor mij is dat als, uh, ik ben zelf student uh, theologie, ik ben 22 jaar. Ja. En ik denk dat het mooi is aan geloven en aan, uh, vooral aan het christelijk geloven, dat het een complete tegenstelling is. Je hebt, uh, je hebt een God die uit drie uh, uh, persona bestaat en tegelijk één is. Je hebt te maken met, met een God die voor ons gestorven is als mens en tegelijk ook God is. En ik denk dat het mooi is. Je, dus je hebt een complete tegenstelling van mens en God en, en die, uh, die samenwerking daarin. Dat, dat, dat geeft mij hoop. Ja, Waarom geeft jou dat juist hoop? Nou, de, uh, het, ja. Uh, Mensen, God is voor mij een complete tegenstelling. Dus, ja, uiteindelijk zijn wij, wij, wij, geloof ik, geschapen naar het evenbeeld van God. Maar het is tegelijk ook een, uh, een compleet ander iets. En de hoop dat er dus iemand is die eigenlijk voor ons gestorven is. Ja. Terwijl daar geen reden voor is en dat helemaal niet hoefde, nee. heeft, hij ons, heeft hij dat toch gedaan. En, en ik denk dat dat is juist het hoopvolle is. Dat is het hoopvolle van het, van het verhaal van het christendom. Ja, voor mij. Ja, en ik ben zelf christelijk. Ja. Dus dat, dat spreekt voor mij heel erg aan. Ik snap het allemaal mensen. Misschien met het Hindoeïsme of Boeddhisme, waar ik zelf niet echt in thuis ben. Nee. Maar Lucas, je zegt dat is voor mij hoopvol. Uh, je hebt zelfs besloten om theologie te gaan studeren. Waarom heb je die keuze gemaakt? Ja, dat is mijn. Uh, ik ben uh, opgegroeid in een christelijke gezin. Mijn vader is zelf predikant. En ik ben uh, na mijn middelbare school een aantal jaren zoekend geweest, wat ik nou precies wil. En op mijn duur kwam het gewoon tot mij dat ik. Uh, dat wilde doen. En ik, ik kan niet spreken een ervaring zoals Luther die dat precies had of iets. Nee. Maar het voelde als een... Uh, ja, ja, uh, uh, ja laten we het zo zeggen. Als je, als je een zon hebt die straalt. En die, uh, je voelt die warmte. En je wil daar uh, op een duur naartoe gaan. Ja. En voor, voor mij was dat zeg maar de langste reden. Ja, en, dat, en hoe bevalt uh, de studie? Wat zei je? Hoe bevalt de studie zeg maar je hoor, trouwens. Oh ja, nou ja, ik ben niks opgevoed, dus ik houd bij u. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dat, dat, dat hoor ja. ik ook hoor, dat je netjes bent opgevoed. maar en dat praat toch wat, wat aangenamer zo met die voor twee s'nachts, toch? Ja, dat is waar, maar ja, dat is toch, uh, is toch een leuke kastroen, weet je. Ja. Nee, maar... Uh, uh, wat zei je nou? Ik ben de hoe, hoe, de, hoe, de, hoe de studie bevalt tot nu toe? Ja, het is uh, ja, pittig. Het, uh, het is hard werken, maar uh, het, bevalt, uh, het bevalt uitstekend. Ja, dus die zon, die, die, die trok je, hè? de zon van de theologie. En dat is niet voor niks geweest. Welke ambities heb je als theoloog? Ja, dat, ja, dat is nog het lastige. Want uh, ik heb ook uh, helaas te maken met een financiële situatie die niet heel erg rooskleurig is. Ja. Maar ik ben, ik, ik ben uh, het staat in de planning om uh, ja, de, de predikantsmaster te volgen. Toen ik predikant geworden. worden. Ja. Maar ja, het is, uh, ik, moet, uh, ik, ik moet nog echt kijken hoe ik daarin sta. Want het is, het is een stap die je maakt. En ook, voor, ja, dat is voor je leven vind ik. Dus ik moet uh, daar zelf echt mijn, uh, ja, mijn weg nog in vinden. Dus je weet het nog niet zeker of je, of je die richting uitgaat? Nee, het is... Uh, ja, het is uh, ja, hoe zeg je dat? Het is, ja, het is bijna zeker, maar er zit nog altijd twijfel in. Ik denk dat we dus ook weer geloven. Het tegelijk zeker weten... En dan de achtergrond twijfelen. Het is, al, het is altijd, tenminste, ik denk geloof is altijd een tegenstelling. En ik denk dat dat het moeilijk is. Ja, wat hij net wordt, ook vertelde eigenlijk. Aan de ene kant geloof ik er niks van, aan de andere kant ga ik toch steeds weer terug naar dat geloof. Ja, kijk, en ik denk dat dat in wezen het geloof is. Ja. Want zij durft het niet van wel te zeggen. Hè? En ze durft het ook niet uh, helemaal te omarmen. En ik denk dat dat juist het, dat dat geloof is. Ja, ja. Want, als we het kunnen bewijzen via de wetenschap, dan, ja, dan is het geen geloof meer. Dan is het... Dan is het misschien jouw ja, kennis of wetenschap hoe je het wil noemen. Mm -hmm. dan, dan, dan is het aspect geloven eruit. Ja, ja, ja, precies. Dan. dan en is dat niet meer over. En dat is nou juist het, het wezen van geloven, zeg je. Uh, Lucas, ik vind het leuk dat je spreekt vanavond, Want het is de nacht van de theologie. Dat heb je misschien gevolgd. En in het vorige uur heb ik gesproken met, met uh, twee onderscheiden theologen. Ze wonnen prijzen, publicatieprijs en de podiumprijs vannacht. En ik ben zo benieuwd, uh, het ging in dat gesprek ook over... wat theologie kan betekenen in het maatschappelijk debat. En jij bent een jonge theoloog. Uh, wat kan theologie volgens jou betekenen in dat maatschappelijk debat? Ja, ik denk als je kijkt naar het ma maatschappelijke bad, dan zou ik ja, ik heb helaas eerst de Unie kunnen luisteren, omdat ik uh, bezig was met een paper die ik in moet leveren volgende week. Maar, nee, ja. uh, ik denk dat theologie voor, voor, dan ben ik vooral, uh, ik denk dat redelijk in contrast. Ik denk dat theologie een antwoord moet zijn op wat er nu in, uh, in de maatschappij speelt. En ik denk dat, dat daar de, de plek voor de theologie is om te zeggen van, hoe, wat zegt het christendom over uh, nou ja, laat, met welke problemen hebben we nu met, laten we zeggen, bankencrisis of, of, of Europese Unie. Dat, dat daar de, het antwoord in de theologie moet zeggen, die, die dan bijvoorbeeld zegt op de Europese Unie, we, moeten, we zijn allemaal mensen, Christus is een Jood nog Griek. Mm -hmm. Dus we moeten ook met z'n allen dit, deze problemen oplossen. Ik denk dat dat dan de plek is van de theologie. Ja, dus de theologie moet wel degelijk daar ook over meepraten. Ik denk van wel. Ik denk dat, ja, ondanks dat er veel mensen zeggen dat het waarschijnlijk de schijnt tussen kerken en, uh, kerk en staten uh, uh, dat het niet, dat ze, sommige mensen niet zuiver zijn, want dat is natuurlijk een redelijk anti tendens in Nederland. En ik denk sowieso in West-Europa. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat juist de plek van theologie is om juist te zeggen: van nee, wij vinden dit. Je dan, dat de kerk en, en, en, en het christendom onder protest zeg maar zegt: van wij vinden dit, wij willen dit niet zeggen. Want er schijnt tussen kerk en staat. Maar wij vinden dat wij dit moeten zeggen. Mm -hmm. Oké. Okay. De plek van de theologie. Volgens Lucas, student Theologie. En uh, wie weet duik, uh, duik jij binnenkort ook op uh, tijdens een van de volgende edities van de Nacht van de Theologie. Ja, dat zou fijn zijn. Lucas, dankjewel voor het bellen. Het is goed succes met su het programma. Ik ben een dagelijk luisteraar, dus ik vind het echt fantastisch dat we deze keer over theologie gaan. Nou, ik ben blij dat je, dat je uh, dagelijks luistert. Dat je vandaag gebeld hebt. En ik wens je alle succes verder met je studie. Ja, vriendelijk bedankt. Dank je Dankjewel, dag Lucas. Mm -hmm. Dag. Ja, en dan muziek van Astrid Series. Een paar jaar geleden eh, maakte zij een album samen met het Metropoolorkest met teksten van Arthur Japin. En dat album heet Nuances van Liefde. Zij zingt daarin ook de levensketen. Zij zingt dan eh, Kinderen van de spin aan Nancy, zijn, zijn wij, die mythische spin die natuurlijk in Suriname ook zo'n belangrijke rol eh, speelt. Een schitterend eh, liedje over een andere vorm van levensovertuiging. Kans on kans zegt, er is een keten in leven. in nog kans on zegt, er is een keten in dood. Eén keten van één mensheid, één bloed. Voor mijn niet schakels, wie we ook zijn. Dunne koon, Er is een keten bij geboorte. Dunne koon, zegt. Er is een keten bij sterven. Eten van een mensheid, een bloed. Wij vormen nieuwe schakels die we ook zijn. Kinderen van de stem die zijn bij Een keten in leven de konzoon konzoon zegt er is een keten in dood. Een keten van één mensheid. Dinkra, zo heet dit lied van Astrid Series. Een tekst dus van Arthur Chapin. ik jammer dat we de laatste tijd zo weinig horen van Astrid Series. Want wat een geweldige zangeres is dat toch. Ja, het is bijna twee uur. Ik heb nog een tweet voor u van Walter Mulder. Die is blij met de muziek die we draaien vannacht in Casa Luna. Hij uh, twittert soms, drukt een lied beter je gevoel huid... en heb je geen woorden nodig. Nou, ik ga u bedanken dat u uh, bij ons was uh, vannacht, dat u met ons meepraatte... dat u mailde en twitterde. En wat uh, ons betreft heel graag tot morgen... in de aanloop naar het North Sea Jazz Festival... praat uh, huisgenoot Frank Dumosch met trompetist Jan van Duikeren. Straks omroep Max hier op Radio 1. Heel veel genoegen daarbij. En wat ons betreft uh, een goede nacht voor nu. En natuurlijk heel graag tot morgen, want dan is KZ Lula er weer. Even na middernacht... hier bij de NCRV op Radio 1.